In de 20ste eeuw vraagt het volk zich af: is er wel een god? De bisschoppen zwijgen daarover, in alle talen. Al zijn de bisschoppen modern, hun medewerkers zijn vaak nog antiek. Een Nederlandse bisschop liet tenminste in de krant zetten dat hij een staf heeft uit de 14e eeuw.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 Tijdens het concilie heerste er in de stad Rome hondsdolheid. Vandaar dat ze de herders gingen muilkorven. MUZIEK Waarin baden de kardinalen dagelijks? De kardinalen baden dagelijks in het Latijn. O, het gaat hard met de ecumenen. Ik heb gelezen, als een dominee priester wordt, mag hij zijn vrouw houden.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 Weer een Antifries in een wijwatervat. Pastoor verving de dribbelmistinaartjes door levensgrote acolyten. Ah, weer wat nieuws, zeiden mensen. Altaarnozems.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 We're on.